Het is Lieslotte Thomas met het NOS-journaal. Minister Blok zegt dat alleen een wapenstilstand en vredesonderhandelingen Syrië verder kunnen brengen. Blok zei dat in Luxemburg, waar hij is, om over de situatie te overleggen met zijn Europese collega's. Hij benadrukte wel opnieuw dat Nederland begrip heeft voor de vergeldingsaanvallen van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië van afgelopen weekend voor de gifgasaanval in Douma. Shell-topman Van Beurden erkent dat het bedrijf assertiever had moeten zijn als het gaat om klimaatverandering. Hoewel Shell zelf al in 1991 met een film kwam over de sombere toekomst van het klimaat... zouden ze te weinig hebben ondernomen, zo luidt de kritiek. Van Beurden zegt dat hij het niet terecht vindt dat het probleem bij Shell wordt neergelegd... terwijl het uiteindelijk een bredere maatschappelijke kwestie is. De FNV zegt dat het oude graaien weer terug lijkt te zijn in de financiële wereld... De Volkskrant schrijft dat er een voorstel ligt bij de Bank van Landschot om de topman een salarisverhoging van 20% te geven. FNV vindt dat deze groeiende ongelijkheid aan banden moet worden gelegd. Vorig jaar zijn er 27.000 nieuwe gevallen van de ziekte van Lyme bijgekomen. Dat zijn er 2000 meer dan bij de vorige meting in 2014, meldt het RIVM. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door een teek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 Het weerperiode met zon en geleidelijk ontstaander stapelwolken. Mogelijk valt landinwaarts vanmiddag een enkele bui. Het wordt 14 graden aan zee tot plaatselijk 18 landinwaarts. Morgen zonnig met wat sluierwolken en een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En ja, het kan niet meer fout gaan op. De keeper van Robin Hood, die ligt nu op de grond gelanceerd. Ja, als die ook nog een keertje moeten gaan missen, dan is het echt prijsschieten voor Zandvoort. En nogmaals, het mooiste doelpunt kwam van deze wedstrijd van de voet van Butwater, 7-8 meter van bij de middellijn voor de uh, 6-2. We hebben nog te gaan. Even kijken. Uh, een minuut of uh, 4, dan is het afgelopen. Zandvoort gaat op het kampioenschap van 2017-2018. In de derde klasse B. Oké, okay, de naar klasse dit. Klasse ja, ja, ja. na dit plaatje kom ik meteen weer bij je terug. Tot zo Job. Ja, deze German Stewart zingt eigenlijk... Uh, de kleren hoeven niet uit, hoor, Joop. Maar het mag wel een feestje ja. worden daar. Ja, maar je had er even eerder moeten komen... dat we de penalty mij ook willen nemen. Want Naartjeberg werd uh, gehaakt... in het uh, strafselgebied van Robin Hood. Terecht ging de bal op de stip. En opnieuw heeft gebeurd. water. zijn... Uh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 Op nek en, en ja, iedereen heeft hetzelfde tot Geweldige ploeg. Lekker voor uh, Ted Sonier, die natuurlijk vorig jaar al uh, het, de basis heeft gelegd door uh, assistent te worden. Bij, uh, toen nog, uh, ja nu was het ook weer, doet het verder niet toe. In ieder geval, uh, Ted Sonier is de kampioen, de, uh, de, uh, de trainer die het heel heeft gemaakt.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 Gefeliciteerd uiteraard. Dankjewel, eh, En eh, ja, toch nog even uh, je hebt mening over deze wedstrijd. Ja, nou ja goed, tweede helft uh, spelen het wel goed uit. Uh, we missen nog wel iets, veel kansen vind ik, maar goed. De dus, uh, kampioenswedstrijd heeft altijd zijn, uh, zijn eigen wetten, laat ik het zo maar zeggen. En uh, als je dan hier met 8-2 wint, dan uh, doe je het goed. Krijg de kampioen. Absoluut, gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Heel, heel, heel, heel. dankjewel. Ja. 13 jaar geleden, John Nemensmender reed het al uh, over de speaker. 13 jaar geleden werd het kampioen. De laatste keer dat de kampioen zo werd de was van het eerste. En <laughs> Ja, gaat. dat gaat Zandvoort. Je krijgt daar een champagne in. Nog een hier, met, met geluiden. Geweldig. Lekker gedaan, Justin. Hebben we meegenomen voor de radio. Hij heeft in ieder geval een zijn nek. Ja, ja, ja, ja. Super. Duitserberg gaat op de schouders. Sterkt. Hij heeft aan de basis gestaan van dit schitterende elf al. Hij heeft zijn vriendjes gehaald aan Zandvoort. Zandvoort is kampioen en het zal gevierd worden. Uh, we beginnen zometeen met de feestje in de kantine. Waar uh, inberen zal aantreden. En uh, daarna gaat het om zes uur met de platte bakken dorp in. En daar mag iedereen langs, uh, langs de lijn of langs de route gaan staan om ze te veteren. ze gaan naar de auto straat, daar zijn een aantal uh, van hun sponsoren. En die uh, gaan ze even bedanken. ...voor een jaar voetbal. Zo, geweldig. kampioen en het is gegeven, absoluut. Ja, mooi, mooi. En het gaat een heel mooi feestje worden straks uh, hier in Zalfvoort. Ja, zeker weten. Job, geniet lekker uh, al daar uh, op uh, Duitjesveld. En uh, straks uiteraard in het uh, dorp gaat het feest gewoon door... ...met inderdaad de platte kar dan uh, door de Hotelstraat. We verheugen ons ja. erop. Dankjewel Job. Okay. Bye. Bye. Tot later. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few De 14 jaar op moeten wachten, 14 hele jaren, albert -Jun. Dat is niks. het is vandaag weer gelukt. We zijn nou. kampioen. Ah, S.V. al is kampioen. ook wil zeggen ze zijn na 14 jaar ook weer terug in de klasse waar ze eigenlijk horen? Nee, nee. daar nee? gaan ze nu heen. Okay. Daar gaan ze ja, nu nou, heen. ik vind dat ze daar ook horen in die tweede klasse. Ja, precies. Zeker ook met die nieuwe, nieuwe, spelers die erbij komen. Ja. Dus dat wordt, uh, wordt een mooi voetbaljaar voor. Nee, dat jaar. bedoel ik ook. De ja, klas nee. waar ze nu heen gaan, daar moeten ze zijn. Ja, ja we, zijn ook, we zijn, we, zijn, we zijn ook wel met elkaar Oké. Okay, nee, Grandios, <laughs> mooie uitslag. Dat dacht ik ook.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 Nee, vanmorgen vroeg om 8 uur. Je had de wekker wel gezet. Ja, toen, ik ja, ik denk, waarom gaat hij nou zo vroeg af? <güls> toen ben je weer gaan slapen. Ja, nou, Stom he. Ik heb wel gekeken, want vanmorgen om 8 uur werd hij verreden. Namelijk de kwalificatie van de Formule 1 race van China uh, in Shanghai.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 Ja, het feest gaat beginnen, is al voor. Dus eh, kom je alvast een beetje in de stemming? Maar dat het nou een feestje is daar in de kantine op Duintjesveld, uh, Albert-Jan. Ah, dat wordt Ja, ah, daar gaat een dak eraf, hoor. Het dak gaat eraf. Zeker. Ja, zeker van die kar. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, de platte kar. Die gaat straks om uh, 6 uur dorp. We kwamen alvast een klein beetje in, in stemming met uh, Linda, Roos, en Jessica en Adam Noots.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 a paragraph, but then I delete the message I hope someday Ja, zo meteen gaat het team van SV Salford in de cabrio, uh, Albert-Jan. Dus ja, dan uh, moet het zonnetje wel lekker schijnen. Dat doet het op uh, dit moment ook, hè? De temperatuur loopt aardig op zo in de studio. Ja, we zaten met het weer een beetje verkeerd, ja, hè? Ja, was, ja, ja, ja, ja. was de wereld. Het was eerst bewolkt nu de zon. En het weerbericht was eerst de zon en toen bewolkt. Maar wij draaien het weer om. De zandvoort is altijd al anders geweest, hè? Zo is dat. Hé, dier van de week. Ja, en die luistert naar, naar Poekie. En Poekie is een leuke kater. Hij is nog speels en komt graag naar je toe voor een eye over zijn bol. Optillen, dat vind ik niet zo'n goed idee. Of Pookie een echte scho uh, schoothanger is, dat weten ze ook niet in het dierentehuis. Nog niet. Diegene die hem heeft verzorgd is helaas overleden. En daarna is Pookie de kant van het dierentehuis opgekomen. En dus weten we niet heel veel van zijn karakter en zijn verleden. Maar als je de foto ziet op de website, dan ga je voor Pookie. En waar verblijft Pookie? Pookie verblijft momenteel in het dierentehuis... Kermeland Keeselstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888.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 Reaching out Touching me Touching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 Met iets vaker, iets vaker, simpelweg, gelukkig was. Mm. Een eigen huis en een plek onder de zon. Ja, echt een uh, briljant nummer van uh, René Vroger. <laughs> Snap je hem of niet? Ja, bril. Ja, precies. Hè? En dat was uh, een eigen huis, een plek onder de zon. Heeft hij het al voor drie videorecorders die hij gekocht heeft. Doe me meteen denken aan inderdaad van... Je had zo'n hele grote, weet je nog? Betacam. Ja, Betamax. Sony Betamax. Geweldig, geweldig. Ik heb er nog eentje thuis staan. Jeetje. Ja, dat vind ik gewoon leuk om te bewaren. zo oud? En Video 2000 heb ik ook nog van Philips. Tja, tja, tja. En de banden natuurlijk. Goed, helemaal alle... leuk. Ja, ja, je hebt nog sportberichten. Ja, ik heb nog twee sportberichten. Want niet alleen vandaag is het een, natuurlijk een mooie sportdag. Ook morgen staat ons weer een mooie sportdag te, de, te wachten. Niet alleen natuurlijk de, de Formule 1 morgenochtend om 8 uur. Maar ook wielrennen en uh, voetbal. Allereerst natuurlijk het, wederom een kampioenswedstrijd. Ja, kom maar uh, op. En uh, oud-PSV'er, ook uh, André Ooyer, verheugt zich op de, de geweldige affiche PSV-Ajax van morgenmiddag.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 Jode, de single van Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Het is precies kwart voor vijf, we gaan hem doen, het gedicht van de dag. En we zijn kampioen, Zandvoort is de kampioen. Het werd tijd. S.W. Zandvoort. Tweede klasse. Ze zijn er weer bij. Zij aan zij. Met vrienden of familie. In de of op.